Twee uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. En zo direct in vrijdagmiddag live Jaap Smit. Hij is voorzitter van de vakbond CNV over sociale en over herfstakkoorden. over polderen of actie voeren. Nu eerst het NOS-journaal met Ewald de Jong. In de Russische stad Murmansk is ingebroken bij een tijdelijk kantoor van Greenpeace. Een kooi die de organisatie vandaag wilde gebruiken voor een protestactie... is gestolen door zes gemaskerde mannen, zegt de organisatie. Greenpeace protesteert vandaag wereldwijd... tegen de arrestatie van actievoerders door de Russen. Het is vandaag 30 dagen geleden dat onze Arctic 30 zijn aangehouden... in internationale wateren. En wij wilden dit treurige jubileum niet zomaar voorbij laten gaan. Bij de actie zonder meer in Groningen en Moermansk wil Greenpeace kooien tentoonstellen uit protest tegen de kooien die in Rusland worden gebruikt voor arrestanten. De Greenpeace activisten worden beschuldigd van piraterij waarop een maximumstraf staat van 15 jaar.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 De Openbaar Ministerie eist 21 maanden celstraf... en een boete van 150.000 euro... tegen de ex-directrice van een Haagse abortuskliniek. De vrouw en een voormalig medewerker van de abortuskliniek Preterm Rutgers... staan voor de rechter op verdenking van zorgfraude... voor een bedrag van 950.000 euro. Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de kliniek... meer abortussen declareerde dan ze uitvoerde. Ook betaalden patiënten contant... en werden die betalingen niet in de boekhouding verantwoord.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 Er staat de file op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blariken en Bunschoten rijdt het langzaam over 9 kilometer. En bij Rotterdam op de A20 naar Gouda voor het knoppen uit plein 2. En er is een ongeluk gebeurd op de A44, de weg tussen Wassenaar en Amsterdam. En daarom staat er bij Sassenheim in beide richtingen 2 kilometer. En zo direct in vrijdagmiddag live Mona Keijzer van het CDA... over het verwijt van partijprominenten dat het CDA te weinig opkomt voor homorechten.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 Dit is Radio 1 Avro, vrijdagmiddag live Jan Monk Goedemiddag en welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar je van harte welkom bent om de uitzending bij te wonen. Vandaag met Jaap Smit, voorzitter van vakbond CNV... over herfstakkoorden, over polderen, over actievoeren. Actrice Marit van Bohemen is onze gastrecensent Mona Keizer van het CDA... over het verwijt van partijprominenten dat het CDA te weinig op zou komen voor homorechten. Rubrieken van Justus Van Oel, Jeroen Stomphorst en Bert Brussen... satire en veel live muziek vandaag van... The Kick. Nee, de Kik. Vrijdagmiddag Live. Prachtig. Nee, dat biedt bent de Kik. Zij verzorgen vandaag de live muziek in deze Vrijdagmiddag Live. Wil je ze niet alleen horen, maar ook zien, dan kun je dus langskomen. Of je kunt gewoon naar de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Die is ook te zien trouwens op tablet of smartphone. Reageren mag ook graag. Geef je mening, twitter ons, hashtag AfroVML. Het CDA moet meer opkomen voor homofamilies. Die oproep deden drie CDA-prominenten deze week. Volgens Gerda Verburg, Wim van der Kamp en Ries Smits... moet het CDA alle families in Nederland steun bieden. Dus ook families met twee ouders van hetzelfde geslacht. Mona Keijzer, Kamerlid voor het CDA, houdt zich hiermee bezig. Welkom. Dank u. Naast je zit uh, Marit van Bohemen, onze gastrescent. Ja. CDA-kiezer? Oh, geen <laughs> gewetensvraag. Nee, uh, nee. nee. ik zit meer links... Wel volgen van de politiek? Of... Ja, ik vind het op zich interessant hoor. Dus als ik, als ik genoeg tijd heb, dan vind ik het wel eens leuk om op televisie debatten te volgen. Of in ieder geval een beetje in te lezen om op de hoogte te blijven. Dat is wel belangrijk. Ja, en, en, en homorechten belangrijk? Ja, natuurlijk, uiteraard. Vanzelfsprekend, goed. Ja. Mevrouw Keizer, het CDA richt zich te weinig op de homorechten, op de homofamilies. Zeggen die prominent? Ja, nou, vorige week, afgelopen week en de week daarvoor, hebben we de Jeugdwet in de Kamer behandeld. En die is aangenomen ook trouwens. Dat is de wet die hulp, helpt, hulp geeft aan jeugdigen en hun ouders. En ik was de enige die in mijn betoog aandacht vroeg voor het feit dat gezinnen al lang al niet meer. Papa, mama, jongetje en meisje zijn. Maar bijvoorbeeld ook twee mama's die voor een kind uh, zorgen. Dus uh, um, ik, uh, ik, ik ben het uh, met. Het was, was een klein deeltje in een, in een heel lang betoog, geloof ik. Hè, of niet? Uh, nou ja, je, die hebben het over de totale jeugdwet. Dus dat ja. is van eenvoudige kinderen. Uh, hoe noem je dat? Opvoedondersteuning op lokaal niveau. tot en met het uh, als kinderen uit huis geplaatst worden. als kinderen uh, in de jeugdreclassering uh, terechtkomen. Uh, dus een van die uh, punten daarvan is wel geweest dat er het uh, zicht. dat er uh, da dat duidelijk moet zijn dat er heel veel verschillende gezinsvormen zijn. En dat je voorzichtig moet zijn met een soort staatsmening of staatsopvoeding. Uh, Want iedereen doet het op zijn eigen manier. En ja. als het maar met liefde gebeurt, Dat ja, ik altijd. De, de kritiek klopt niet, zegt u. Nou, uh, waar het volgens mij, uh, ik heb uiteraard ook contacten gehad uh, met Wim van der Kamp. Ja. Uh, waar het met name ook uh, over gaat, is dat je uh, als uh, CDA en als uh, politiek ook oog blijft houden van waar het misgaat uh, in Nederland. Er zijn nog steeds uh, homoseks en lesbiennes die een, een, op straat elkaar uh, geen hand uh, durven te geven in Nederland. Nou, daar moet je het uh, over uh, willen hebben. Ik uh, heb begrepen, ja, het is, ik kon het bijna niet geloven... ...maar in de Golstaten, Koeweit en zo, zijn ze aan een onderzoek aan het doen... ...naar een of andere genetest om vast te stellen als je op het vliegveld komt... ...of je homoseksueel bent en ja. zo, ja, dan word je teruggestuurd. Ik wist niet eens dat het kon. Dat, dat, maar dat, alleen de al WK dat er over naast. Het voetbal wat er ooit komt, dat zou dat toch niet gehouden moeten nou, worden? Nou, ik vind het, het wordt in ieder geval uh, ingewikkeld. Want ja, in de voetbal uh, is, is, wordt, wordt wel eens gezegd van. Uh, hè, René van Gijp heeft gezegd van. Nou, er zijn bijna geen homoseksuelen. Nou, dan wordt het nu tijd om uit de kast te komen. En er sterft iedere dag een arbeider aan het bouwen van die stadion. Ja, dat, dat heb ik ook. Vindt uh, gezien. u dat dat door moet gaan? Dan? Nou, ik vind dat een hele moeilijke discussie hoor. U zegt niet nee. Nee, ik vind dat je daar niet eventjes hier op een achternamiddag uh, over een uh, besluit zou kunnen nemen. Nou ja, over die homorechten heeft hij natuurlijk lange na Gedacht, want dat ja. zit in nu portefeuille. U zegt, uh, ik besteed er wel degelijk aandacht aan. In, in, in de brief die die prominent hebben opgesteld noemen ze een paar punten. Laten we eens heel even uh, langslopen. Onder andere het punt dat het CDA uh, niet het recht van homo's erkent om kinderen te adopteren. Nou, als je kijkt naar wat er uh, de afgelopen jaren gebeurd is. En dat staat trouwens uh, ook in de brief. Het CDA was uh, volgens mij zelfs de eerste partij die in een officieel uh, partijstuk... Uh, een landsbrak voor gezinsvorming door homoseksuelen en lesbiennes. Dus dat zit al heel erg lang in de filosofie van de partij. Uh, Ernst Heesbalin, uh, CDA-minister, heeft uh, adoptie door uh, getrouwde homoparen ook mogelijk gemaakt. Dus uh, wij doen daar als CDA heel erg veel voor en terecht. Want ja, weet je wat ik altijd zeg? Het, het maakt niet uit hoe, hoe, er een gezin, hoe een gezin eruit ziet. Daar waar in liefde een kind uh, opgevoed wordt, is het goed. U vindt dus dat dat, dat de stellen, of dat nou uh, mannen, vrouwen... wat voor samenstelling dan ook... Zijn de, uh, kinderen moeten kunnen adopteren uit binnen of buitenland? Ja, dat uh, vinden wij wel. Alleen je moet uh, zelf wel rekenschap geven... dat Nederland natuurlijk een heel klein uh, landje is... en dat wij niet kunnen bepalen hoe bijvoorbeeld in andere landen op de wereld daar naar, daarmee omgegaan ja. wordt. Wat je wel kunt doen, is elke keer als het daarover gaat... daar ook de aandacht voor vragen. Nou ja, maar dat is een andere klacht. Zij Ze zeggen uh, het CDA als partij, en u dan als woordvoerder... is daar veel te volgend in. U neemt te weinig het voortouw. Nou ja, Het, het lastige is dat in Nederland zo langzamerhand alles uh, geregeld is. En het overgrote gedeelte ook met steun van het CDA. Wat ik wel, uh, van het, wel, wel vind wat we nog met elkaar kunnen doen... en daarom vind ik het ook fijn dat ik uh, vanmiddag uh, hier zit. Om ook aan uh, homoparen en lesbiennes. Les vrouwen die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen. Als ze nu nog oplopen tegen praktische problemen. Laat het ons dat weten. Want dan kunnen wij daar ook een rol in spelen. U wil juist, uh, de, de, de, ja, een andere, laat, laat ik het anders formuleren. De, de briefschrijvers die zeggen. Het moet integraal onderdeel worden hè, van de gezins. Uh, ja. politiek bij het CDA. Ja, en dat, dat gaat u doen? Ja, dat, dat, dat klopt. En uh, wat dat bijvoorbeeld betekent, een van de problemen... Hè, dat staat ook uh, in die brief, is als jij als Nederlandse man getrouwd bent met een, een, een, een Tsjechische man bijvoorbeeld. En je woont daar samen. En uh, de, de, de Tsjech komt te overlijden. Dan ben je zuur. Hm. Want daar wordt dat huwelijk niet herkend. Dus je komt in de problemen met erfrecht. Nou, onze uh, fractie in het uh, Europees Parlement kan daar ook aandacht aan vragen. Wim van der Kamp zelf natuurlijk. Wim van der Kamp ja. zelf. Uiteraard. En dat doet hij uh, ook. Ja. En daar waren het gaat over gezinsbeleid. Um, ik, ik denk niet dat homoseksuelen uh, erop zitten te wachten om weer een speciale uh, status te krijgen. Waar het om gaat is daar waar in liefde voor een kind gezorgd wordt. Waar een kind opgevoed wordt. Daar moet het beleid op gericht zijn. Mm -hmm. En dan maakt het niet uit of dat nou twee mannen, twee vrouwen of een man en een vrouw of een alleenstaande is. Maar hoe komt het dat Wim van den Kamp toch niet tenminste in uw partij uh, prominent zelfs uh, daar niet van op de hoogte is dat u hier zo over denkt? Nee, dat weet hij. Oh, maar dat dat weet hij heel Waarom goed. Waarom schrijft hij die brief dan? Om, zoals ik ook in het begin zei. Omdat er toch nog best wel wat te winnen is in Nederland. Uh, ik, weet je, Hij vindt vrienden, weinig vrienden, vrienden van mij. Twee die, uh, die, mannen. Die vinden het nog steeds spannend. Om uh, in, in Utrecht over straten te gaan. In bepaalde wijken. Daarover moet het gaan. Daar en daar moet het CDA ook te weinig aan? Daar moeten wij stelling tegen nemen. En bijvoorbeeld als daar uh, de burgemeester dat laat maar laat gaan. En laat lopen. Is het ook aan het CDA om te zeggen. Ho wacht eens eventjes. Zo gaan wij niet met elkaar om in Nederland. Zoals bijvoorbeeld in Utrecht gebeurde waar homostellen werden weggepest. Ja, nou, dat vind ik echt vind ik stuitend. Ja. Het is, uh, de, de, Marit, vind jij als dat soort voorbeelden? hè, ja. wegpesten inderdaad je van homostellen. dat was in Leidsche Rijn. Ja? Wat vond je? <laughs> de, de, nam de gemeente te weinig initiatief daar? Oeh, dat, ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Het is natuurlijk heel schrijnend dat het überhaupt gebeurt. En um, um, het mag niet gebeuren, dit soort dingen. Maar ik weet niet of er genoeg ingegrepen is of niet. Ik heb het alleen gelezen. Want... Vind je het dan een taak van de overheid om dan op te treden? Mede, ja. Mede. Mede, want we moeten heropgevoed worden voor een groot deel, ja. denk ik. Maar wat, wat doet het uh, het CDA dan nu? Uh, anders of blijkbaar, uh, wat doet het CDA wat deze briefschrijvers niet is opgevallen, waarvan u zegt, uh, daar moeten ze dan toch meer naar kijken? Nou, volgens mij is het ze wel opgevallen. En wat ze uh, doen, en de, daar heb, heb ik ook uiteraard contacten over gehad uh, met ze, want ik ken ze natuurlijk uh, alle drie, is dat uh, het, het, het, het gesprek nog niet afgelopen is hierover. Als je dus de voorbeelden, hè, het, het wegpesten van homoparen uit bijvoorbeeld Utrecht, maar het gebeurt in, op meer uh, plaatsen. Uh, als je kijkt naar wat er uh, in, in, in die golf staat nu dus blijkbaar aan het gebeuren is... daar moet je stelling tegen nemen. En als je het hebt over de jeugdwet... als je het hebt over gezinsvorming... moet het geen verschil maken... Um, van welke seksen je met z'n tweeën bent. Wat voorop staat is... daar waar in liefde een, een kind opgroeit... Tref je het CDA aan je zijde als de Gezinspartij van Nederland. Dat en de rechten die u eraan koppelt, die komen dan nou ook in het nieuwe verkiezingsprogramma te staan. Dat is bijna allemaal al geregeld. Volgens mij is het bijna allemaal al geregeld. Nou ja, in omdat ze vonden dat bij de laatste verkiezing, bijvoorbeeld het in de campagne helemaal geen rol speelde, dit thema. Nou ja, ik zelf Ja, nou ja, volgens mij doen wij dat echt heel goed en met de steun van uh, Gerda uh, Burg smit en Wim Kamp weer in uh, de rug... kunnen wij voort op die weg. Heeft u met ze gesproken? Is hij ja, ja, ja. ja. En, de, want als ze willen een nieuwe discussie. Gaat die er komen? Nou, ik heb uh, Wim van der Kamp uh, gesproken. En ik heb ook met hem het erover gehad. Van, nou, laten we dan met elkaar kijken wat er verder nog uh, nodig is. En in gezamenlijkheid uh, vragen wij ook uh, mensen in Nederland... die constateren dat waar, daar waar het nog mis is... Dat ze contact met ons opnemen zodat wij het aan de orde kunnen stellen. Discussieer mee, zegt de Werk. Molenkeijzer van het CDA, bedankt tot zover. We gaan zo direct met Marit van Bohemen praten over film en toneel. Maar eerst luisteren naar muziek. De Kik. Mama die heeft geen tijd en tot zijn grote spijt Ze zei dan jij maar met je schoonma Abra carabra, cha cha cha Abra cha cha cha Dan loop aan naar de pikken via En draait een leuke cha cha cha Maar wat is dat toch raar, zeg wat hoort hij daar Er zit een basje in die plaats, ja ja Tja-tja-tja Abra-karabra Tja-tja-tja slotte dan zegt mama. Ik denk dat ik naar bed toe ga Want jij danst toch niet goed Jij weet niet hoe het moet Jij danst de wals in plaats van tja-tja-tja Les. Ook daar gaat het niet al te best. Hij hoeft het nu nog steeds, hij is weer terug geweest, maar van de kind houdt hij nog steeds het mee. abacadabra, tja tja tja, onvervalste nederbeat. De gastrecensent van vandaag is actrice Marit van Bohemen. Nogmaals welkom, Marit. Naast jou natuurlijk nog steeds Mona Keizer. Recent, ondanks al die drukte en die debatten nog van cultuurgenoten. Of helemaal geen tijd voor gehad? Nee, nog niet. Maar ik ben wel in onderhandelingen met mijn man. Om weer heel snel... Ja, ja, Gaat dat zo in Ja, wel als het gaat over op zaterdagavond naar het theater. Ik wil heel graag naar die theatervoorstelling... met Peter Blok en Chitze gaan. Dat lijkt me fantastisch. ja, zaterdagmiddag is zijn roeimiddag... Dus ja, dat wil dan nog wel eens gezellig worden. Scherpe onderhandelingen. Ik wens u daar heel veel succes mee. En Marit, jij ja. bent onze gastrecensent. Je ja. bezocht het toneelstuk Vette Dinsdagen. Je zag ja. de film Short Term 12. Ja. Maar, maar eerst even over jezelf. Want gisteren ging er ook een stuk in première... waar jij in speelt. Ja. Eindeloos heet Klopt. dat. Ging goed de première? Ja, ik heb vijf uur geslapen. Dus zie ik er nog een beetje oh, uit. Oh, nou sterkt nou, ja, het. is niet te prachtig Mensen aan. kunnen het nee, zien op de webcam. Dus, ja. Uh, maar nee, ja, het ging heel goed. Eindeloos gaat over zelfmoord. Uh, ja, en dat is niet zomaar een thema. Dat nee. thema is aangegrepen omdat uh, er nog een heel groot taboe bestaat... rondom het uh, nou, bespreken van het uh, thema. Uh, mensen zijn er niet makkelijk in om, als het ze in de familie is overkomen... of dichtbij, daar nou eens met elkaar over te praten. En daarnaast houden mensen het vaak voor zich als ze een poging hebben gedaan... die ze overleefd hebben, of als ze überhaupt met de gedachten spelen... Dus er hangt een, een, een grote sfeer van uh, taboe omheen. En, en wij hebben er een toneelstuk over gemaakt. Wat niet alleen maar heel zwaar is, maar waar ook om gelachen kan worden. Zeg je er met nadruk bij? De, ja, omdat, omdat natuurlijk als ik zeg, vaak als ik tegen mensen zeg... Ja, ik, heb, ik sta nu in een, een voorstelling over zelfmoord. Oh, ja. gezellig. Gezellig zaterdagavond even <laughs> een stuk over zelfmoord. Ja, nou, en dat nou, lijkt vind ik, me lastig om daar publiek voor te trekken. Op die nou manier. ja, precies. Nou, dat valt mee. Maar ik vind wel, theater is voor mij bij uitstek de plek waar je het over iets kan hebben waar je een thema aan mag raken. En theater kan ook, naast dat het lachen en leuk en hapsliek weg kan zijn ook ergens overgaan. En dat het troostend mag zijn. En ontroerend. Ja. En dat je naar huis gaat en nog vragen in je hoofd hebt. En dat je erover gaat praten met elkaar. Dat vind ik het mooiste. Ja, nou zeker. Maar, maar, maar soms heb je bij dit soort dingen als een boodschap tussen aanhalingstekens ja. in zitten. Associaties ja. met ouderwetsvormingstheater, Vormingstheater. Oh, wat dan ja, ja. inhoudelijk heel belangrijk. Maar uh, als stuk eigenlijk niet om aan te zien was. Maar... Nee, dat is bij ons dan weer niet. Nee. Ja. <laughs> ja. Veel succes. In ieder geval ja. daarbij. Ja, maar, uh, want je hoeft je eigen stuk natuurlijk niet te recenseren. Uh, nee, we hebben ik je, ik je gevraagd me. wat nee. andere dingen te bekijken. Ja. Onder andere de toneel voor Oh, nee, even een Ja, want dat is natuurlijk toch wel de vraag. Uh, een stuk eindeloos over zelfmoord. Zou daar in de Huizen Keizer ook onderhandelingen over kunnen gaan? Dat jullie daar op een zaterdagavond naartoe willen? Of? Ja, uiteraard. Want ik vind, uh, als, als, als ik jou ook, uh, als ik Marit ook zo uh, hoor. vind ik dat ook echt een onderwerp waar je het over moet hebben. Want uh, nou ja, er worden allerlei onderzoeken gedaan in Nederland. En bijvoorbeeld onder scholieren is het iets wat ja. uh, toch schrikbarend veel uh, speelt. Dat ze daarover nadenken. In Noord-Holland vooral, hè, geloof ik. Uh, ja, dat, ja. ja, nou ja daar, daarom weet ik het Friesland. ook. Want ik, ja. Ik ja. ben heel lang wethouder in die regio geweest. Ja. En dat is echt wel een onderwerp waar je het over moet hebben. Want die, ja, er is zo'n eenzaamheid en zo'n radeloosheid. En door dat erover te hebben... neem je dat in ieder geval al een stuk weg. Goed, Goed dus, Marit, ja. jullie daar Het is uit, niet uh... alleen een doelgroepenstuk, overigens. Maar dit is dit, wat je zegt klopt. Ik kom ook uit die regio, ben ik zelf opgegroeid. Wat hebben we toch een raakvlak? <lacht> maar um, ja. Daar gaat het ook over. Ja. Okay, nou, ja, de Vette Dinsdag is de toneelvoorstelling ja. die jij gezien hebt. Klopt. Even de titel meteen. Hoe, wat... Ja, Vette Dinsdag heeft te maken... Met een, uh, dat is een carnavalsterm. Uh, en dat, dat is tevens ook iets wat in de voorstelling gebeurt. Het gaat over een... Uh... Ja, ik ga het er even bij pakken. Ik heb vijf uur geslapen. Weet jullie nog, mensen? Eventjes je telefoontje. Ja, want Vette Dinsdag ja, is de, de, de, de dag voor dus, de laatste dag van carnaval, Ja, hij heet ik, Thomas Kleibeuker, de chirurg. Ja, klopt. En uh, uh, Thomas Kleibeuker, die heeft een, uh, een belangrijke operatie. En daar uh, gaat iets bijna mis. En hij uh, uh, ziet dat er een, een voorganger uh, iets heel verkeerd heeft gedaan in dat lijf. En hij begint er enorm op af te geven. En hij pakt het dossier erbij en dan blijkt dat hij dat zelf is geweest. Oh. Ja, dus dat uh, gaat, loopt bijna verkeerd af met de patiënt. En daardoor raakt hij zo uh, in de war dat hij uh, op de vlucht slaat voor zichzelf eigenlijk. En we zien dus de man vanaf het moment dat hij uh, verward is geraakt en uh, wat hem de 72 uur daarna uh, allemaal overkomt. Tijdens carnaval? Ja, dat, dat, dat loopt als een rode draad door elkaar heen. Ja. Ja. Ja, ja, en, ja. En, en, en is dat een stuk wat medische misstand aan de kaak moet stellen? Nee, of? nee, nee, nee zo het, niet. het gaat meer over, een, over iemand, over een mens... die zichzelf tegenkomt en die merkt dat hij... tenminste zo zie ik het, al een tijd op de automatische piloot leeft... ook thuis met zijn vrouw, dat is ook allemaal niet zo gezellig. Het is allemaal voor lief nemen en het gaat maar door. En hij is nu in de vijftig en, en, en door die fout eigenlijk... komt hij eigenlijk weer een beetje... Uiteindelijk bij besef van ik leef en, en, en ik, wat gebeurt me eigenlijk allemaal? In plaats van, het, het, is het is een politiek. monoloog geloof ik. Hè? Het is een monoloog en bij het woord monoloog denk je misschien snel van... nou uh, ja, saai of dat duurt lang of weet ik wat. Maar je moet een monoloog eigenlijk een beetje vergelijken met een vertelling. Als je denkt aan vroeger dat je verhalen voorgelezen kreeg, dat is heerlijk. Ja. En als iemand daar voor jou op dat toneel staat en iemand als Kees Hulst al helemaal... dat is een waanzinnig acteur, ja. die daar zo mooi die man speelt. En eigenlijk ook vertelt mede over wat hem overkomt. En ja, dat is heerlijk. Dat komt als een warme deken over. Want hoe lang moet hij de aandacht van het publiek vast zien te houden? Ja, ik dacht een klein uur. Maar het aardige is... En dat is makkelijk hoor, want het is zo voorbij. Eh, het aardige is, ze gaan hem nog uitbreiden. Dus het wordt nog een voorstelling van een uur en een kwartier. Het wordt nog zo. iets langer. Ja, de, de, oorspronkelijk was de tekst al langer. Maar omdat het een lunchvoorstelling uh, werd bij Bellevue... moet je dat binnen een uur uh, stoppen. Mm -hmm. Maar hij was langer en dat kan hij ook makkelijk hebben. Dus, uh, is het een zwaar stuk of... Nee, maar ook weer een, een stuk wat ergens over mag gaan. Wat mag raken, waar ik een mens mag zien die iets meemaakt. En dat doet hij ontzettend goed. En dat vind ik fijn, dat ik geraakt word. En dat ik naar huis ga met... Niet alleen ik heb af en toe leed, maar ook andere anderen. <laughs> Dat is uh, ongetwijfeld herkenbaar. Ik zie Mona Keijssel, althans al heel erg knikken. Ja, uh, maar, maar eerst maar even naar de film. Want daar ja. zit ook weer raakvlakken in. Al, ja. Opnieuw alweer met waar uh, Mona ook mee bezig is geweest. Het, de film heet Short Term 12. Ja, en gaat over? Hij gaat over een uh, uh, uh, vrouw, jonge vrouw. Die uh, als uh, sociaal... Uh, of maatschappelijk werk iets in de richting... werkt in een opvanghuis voor jongeren... die daar uh, short-term komen wonen. Zolang als ze niet thuis kunnen wonen. En al die jongeren hebben hele heftige achtergrond. Maar, zoals je vaak ook in de hulpverlening ziet... heeft zij zelf ook een hele heftige achtergrond... waarmee ze in dreinen moet komen. En doordat ze in contact is met die jongeren... komen er ook steeds stukken van haar eigen verleden boven. Zeker omdat er een meisje komt die zichzelf automutileert. En, oftewel in zichzelf snijdt. Ja. Eh, omdat ze mishandeld wordt door haar vader. En zij heeft zo'nzelfde achtergrond. Maar het is zo goed gedaan. Het is bijna reality. Het is ook zo voorbij. Ik bedoel, het komt op je af. En het is ook weer ontzettend ontroerend. Van de jongeren die zo weinig hebben meegekregen... van huis uit om, om, om op eigen benen te kunnen staan. Het is fictie... Joh. Ja, dat ben ik niet helemaal achter. Het zou zo echt kunnen zijn. Ja, ja, dat is, dat is ja Het is geen heel, fictie. hoor. Dat, ge, nee, dat, het gebeurt dat dit gebeurt, en... het ja, staat vast. Is, ja. Nee, Maar de film zelf bedoel ja. ik, dat ja, is geacteerd ja, of Ja, het is geacteerd. Dat doen ze wel allemaal ja. heel erg goed. En, dus en zit, zit er een, hebben ze opnieuw weer een boodschap? Of uh, is het gewoon een registratie van, van uh, de problemen... die je in die nou, ja. jeugdhulpverlening tegenkomt? Ook. Kijk, ik vind sowieso dat er altijd een boodschap... Uh, uh, uh, in het zien uh, van dit soort uh, films zit... Wat, wat ik wel aardig vond, en dat is een overlapping met wat ik weet... dat er hier met de jeugdhulpverlening vaak gebeurt... is dat er ook weer een soort verschil is tussen wat zij op de vloer noem ik maar, tegenkomen met de jongeren... en wat er van bovenaf door de psychiaters die de therapie geven besloten wordt soms. Of dus, door de politiek. Ja, dat kan natuurlijk ook in de nee, weg zitten. We maar misschien iets te gemakkelijk op de ja. leggen maar leggen. Nee, nou ja, goed, kijk, je hebt natuurlijk... als mensen eenmaal in de problemen zijn... we hebben het nu even over jongeren... Ja. dan kom, komen ze met heel veel verschillende schijven in aanraking. Ik weet dat gezinnen soms wel elf verschillende takken van hulpverlening ja. hebben... die elkaar allemaal in de weg zitten. Dat weet ik omdat mijn man, die werkt bij de eigen krachtcentrale... ik weet niet oh, of je ja. dat kent. Ja, zeker. Ja. Dat is een, een, een stichting die zich richt op het zelf oplossen van je problemen... met je naasten, ja. waardoor misschien een heel veel van de hulpverlening van buitenaf... Weg kan vallen. En hij komt zo vaak tegen dat hij eerst moet vechten tegen al die hulpverleners voordat hij eens bij de kern van die mensen kan komen. Voor oh, ja, deze problemen eigenlijk echt, Monarchijs, dat is toch heel herkenbaar inderdaad. Ja, ik hoor hier uh, twee dingen in die ook in die behandeling van de jeugdwet uh, een uh, hele grote rol gespeeld hebben. Eén, die gezinnen met elf, nou, ik heb het wel eens meegemaakt: een gezin met wel twintig oh. uh, zorgverleners, uh, waarbij. Nou ja, de, de, de, de, de, de, de ouders bijna een dagtaak hebben aan het managen van uh, de hulpverleners... Ja. of ze buiten de deur houden, hè, want je kunt ze mooi tegen elkaar uh, uitspelen. Ja, want ze weten niet altijd van elkaar wat ja, ze doen. Ook, ja, dat en je. dat uh, ja. gebeurt uh, ook. Nou, met deze jeugdwet gaat die verantwoordelijkheid volledig naar de gemeente. Dus die is dan degene die op een gegeven moment zegt... en nou is het afgelopen met elkaar tegenwerken. Dit, dit is wat er in dit gezin moet gebeuren. Want gemeenten hebben daar beter zicht op? Ja, dan is, is, is al die jeugdhulpverlening in één hand... en die zitten er ook dichter bovenop dan... Het Rijk, want ja, je woont uh, in Amsterdam, je woont, ja, je woont wel in Nederland... maar je woont uiteindelijk in een gemeente. En, en het andere wat, wat ik uh, hoor, weet je nou ook echt wat er aan de hand is in een gezin? Nou, wat natuurlijk een prachtig voorbeeld hier is in Amsterdam, de top 600. Hè, 600 draaideurcrimineeltjes die al jaren bekend zijn bij verschillende vormen van hulpverlening. Nu is het eindelijk eens een keertje, zijn al die hulpverleners bij elkaar gaan zitten... inclusief justitie, reclassering, psychiatrie, school, noem het allemaal op. En wat blijkt? Een derde van die jongens heeft psychiatrische problemen. De helft van die jongens, meestal jongens, is licht verstandelijk beperkt. En dat is trouwens geen excuus. En daar hè? komen ze nu eigenlijk pas goed komen in. ze nu pas achter. Ja. En dat is trouwens geen excuus. Want als je criminele nee, dingen is. doet, krijg je een, een ja. reactie van ja. de politie. Maar, maar aanpakken. het voor de aanpak. Natuurlijk. Maar het maakt natuurlijk ja. wel uit of je een licht verstandelijk beperkt iemand met een IQ ja. hebt van 70 die ja. het gewoon niet begrijpt. Ja, en we moeten. Zo, zoals Marit zegt, en zoals haar man blijkbaar ook uh, doet. Uh, veel meer zelf doen, toch? Volgens de nieuwe aanpak. Ja, ja. maar dat, de Participatie samen Ja, mo moeten. Is, ik bedoel, je hebt elkaar nodig. Hè? Ik, ik wil absoluut niet zeggen dat jeugdhulpverlening uh, rammelt. Of, want er werken hele capabele mensen die ook echt het beste met mensen voor ja, Nee, maar er wordt wel hebben. een veel zwaarder beroep gedaan op, op de mantelzorg, op de omgeving. Ja, dat klopt. Als het en, om, maar dat zo, is zo ook zo. Ik vind dat mooi. Ik ben daar blij mee. Ik vind dat goed. En het is ook heel mooi dat zo'n stichting als de Eigenkrachtcentrale bestaat. Omdat zij coördineren dat. Zij zorgen dat het mogelijk is dat die mensen bij elkaar gaan zitten. Die familie. Ze komen er niet altijd uit. Maar het levert vaak wel. Want maar gemeenten dat... kijken daar nog wel zorgelijk naar. Ook als het gaat om de financiering daarvan natuurlijk. Ja, maar wat je ook uh, ziet is dat als er op een andere manier omgegaan wordt... met die probleemgezinnen... dan blijken er gewoon opeens 20, 30 procent minder onder toezichtstelling... of uit huisplaatsingen uh, uh, afgegeven moeten worden. Ja. En dat kan bijvoorbeeld door de familie erbij ja. te betrekken. Want als het in een gezin misgaat... dan kunnen daarboven nog een opa en oma zitten... die dat met leedwezen aanzien... Jezus. en graag voor dat kind willen zorgen. Nou, dat zijn manieren om ook die familie erbij te betrekken. Dus er wordt soms net gedaan als... oh, dat zal wel weer een bezuinigingsmaatregel zijn. Het is ook gewoon een betere het, hulpverlening. Het is ook ja. gewoon ja. beter. Absoluut. Goed, ik, even de, de film ja. uh, Short Term 12 ja. uh, hebben we dus... en het uh, toneelstuk uh, vette, vette Dinsdagen. Insta. Mona Keijzer, als u allebei de recensies hebt gehoord... van Marit, uh, mm -hmm. waar zou u voor kiezen? Ja, de film. Ja, de jeugdhulp. Toch, de jeugdhulp. Ja. dacht ik wel. Ja, raad je aan, ik Marit? Uh, uh, aan Mona van iedereen? Nee, ik raad aan iedereen aan om allebei de dingen te gaan zien. Want hey, Kees Hulst moet je een keer in je leven hebben zien, hebben zien spelen. Absoluut. En uh, uh, die film, ja, die, die film is, is prachtig. heerlijk. Uh, film prachtig. Ja. Film Short Term 12. dan, dan moet u na. eindeloos... Naar onze voorstelling. Ja, dat wou ik nog zeggen. Oh, fijn. Want die film, wou ik zeggen, draait sinds gisteren in de bioscoop. Uh, vette dinsdag, toneelstuk, is tot eind november te zien. En eindeloos dus, waar jij zelf Marit van Bohemen in speelt. Is gisteren in première gegaan tot en met januari op heel veel plekken te zien. Klopt. Onder andere aankomende donderdag in Rijswijk. Marit van Bohemen dank. Moniqueijs, ook dank. En zo direct praten wij met Jaap Smit, CNV-voorzitter. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, Ewout Jong.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 In veel Italiaanse steden wordt gestaakt bij het openbaar vervoer en op luchthavens. De vakbonden protesteren daarmee tegen de bezuinigingen van de regering van premier Letta. In Rome lopen zo'n 15.000 mensen mee in een protestmars.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug. De zo direct. Jaap Smit, voorzitter van de vakbond CNV... over sociale akkoorden, over herfstakkoorden... en over polderen of actievoeren. Maar eerst. De rubriek over Zwarte piek. De discussie rondom Zwarte Piet is dit jaar groter dan ooit. Sommigen vinden het discriminatie, anderen vinden het traditie. Weer anderen spreken van een koloniale oprisping. Elk jaar is er dezelfde discussie en samen met de verkoop van pepernoten... begint het gezeik over Zwarte Piet steeds eerder in het jaar. We vragen ons af of er daadwerkelijk mensen zijn die gekwetst worden. We praten erover met Anja van Lieshout van de actiegroep Weg met Racisme... en Dolf van Dartel directeur van de stichting Weg met Actiegroepen. Goedemiddag. Ja, hallo, eh, nou, ik vind het goed dat er eindelijk eens een keer aandacht besteed wordt aan het onderwerp. Ja, we discussiëren vandaag over de stelling... de intocht van Sinterklaas moet worden afgeschaft. Eh, maar heel even, voordat we verder gaan, denk ik waar dat beter is... dat uh, de luisteraars met kinderen, dat die de radio even uitzetten. Ja, dat denk, ik, dat denk ik ook, ja. Staat die uit? Nou, inmiddels wel, neem ik aan. Sinterklaas bestaat niet. Nou. Nou, u bent het eens met onze stelling dat het Sinterklaasfeest moet worden afgeschaft. Zeker, weg met Sinterklaas. Um, nou, ik, ik ben het ook helemaal mee eens. Nou, dat ja. was een korte discussie. Uh. Ja, ik, ik vind dus dat je niet het verkeerde signaal moet afgeven. Dat je niet een totaal onrealistisch wereldbeeld neer moet zetten. Precies, ja. Eh. Dus u vindt beide dat er een niet-waarheidsgetrouw beeld geschetst wordt? Zeker, ja. De, de tijd dat er in Europa een boot met zwarte mensen erop... toegelaten werd in een land, die is echt al voorbij. Uh, sorry? Uh, kijk, als je zo'n stoomboot met zwarte pieten erop laat kapseizen en de overlevenden worden als asielzoeker binnengelaten... om later uitgezet te worden... kijk, dan heb je een waarheidsgetrouw beeld van onze samenleving. Uh, nou, nee, ik, ik bedoel meer dat we een traditie... Die mensen kan kwetsen, dat we die niet langer in stand moeten willen houden. Nee, daar hebt u gelijk. In dat hele idee dat zwarte mensen ons land binnen mogen komen om cadeaus uit te delen, dat is gewoon niet meer van deze tijd. Ja, maar ik, ik vind dit onbeschoft. Het is heel onbeschoft. Ze komen hier niks uitdelen, ze komen gewoon profiteren van ons laatste restje sociale voorziening. Nou, ik denk dat mevrouw van Lieshout bedoelt... dat het een eeuwenoud verhaal is waarin mm -hmm. zwarte pieten als knecht in december een week langskomen. Ja, ja een week. En dan komt daarna de hele familie zeker. Nou, wat, wat ze bedoelt is dat ze uh, niet echt bestaan. Hè? Het is een vertelling. Ja, dat is het erge. Het is een vertelling. Ze zijn nog te lui om te bestaan. Nee, wacht even. Wat ik wil zeggen is dat het niet normaal is... dat mensen zich zwart uh -huh. en zich als een knecht opstellen. Want daar gaat die discussie Precies. over. Precies. En er zijn zelfs dus al heel veel Polen en Oekraïners die zich zwart sminken om op die manier zich nog zieliger voor te doen dan ze al zijn. Maar nee, ik vind dit heel erg. Ja, erg, hè? En zo pikken ze onze baan in. vergezocht. Ver gezocht. Nou, met meneer Van Of nou, ze bouwen aan een nieuwe drugslijn. He, de... Meneer Van Datsel. Laten we wel wezen, de enige boot die niet gecontroleerd wordt in de haven, is een stoomboot. Meneer Van Datsel, ik, ik, ik vind trouwens ook ik, heel slecht voor het milieu zo'n stoomboot. Meneer Van Datsel. Zeg het eens. U doet hier echt allerlei hele vreemde. En wat mij betreft, racistische uitspraken. Terwijl mm. dit jaar de slaven. Denken. Precies, de slavernij is belachelijk. Nou, ik, ik ben blij te horen dat u tegen slavernij bent. Tuurlijk, waar hebben wij de slavernij nog voor nodig? Ja, alles gaat tegenwoordig via internet. Nee, ik ben, ik ben tegen het Sinterklaasfeest... omdat Sinterklaasliedjes een racistische essentie hebben. Ook oh, al ben ik zwart als roet, ik meen het goed. Ja. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Je kunt natuurlijk aan de huidskleur van iemand niet zien of hij het goed meent of niet. U bent een racist. Nee, dat ben ik niet. Ik zeg alleen maar Sinterklaas bestaat niet. Hij ziet er nep uit met zijn wattenbaard. Ik vind het heel belangrijk dat alle zwarte pieten een geloofwaardige eigenaar hebben. Uh, eigen, uh, eigenaar? En niet dat ze later moeten vertellen dat hun baasje een leugen is. Of zo. Baasje. Ja. Ja, ik vind dat u excuses moet maken voor deze racistische uitingen, meneer Van Dartel. Nee, ik ga ja. niet langer met, meer met u in discussie. Nou, ja, in principe zijn we het ook met elkaar eens, dus dat treft. Ja, in principe gaat u wel samen in de strijd tegen een Sinterklaasfeest met Zwarte Pieter. Dat bedoel ik, daarom zeg ik, oprotten of afsminken. Ja. ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Oprotten of afsminken. Ja. Rosa Reuten, Jochen Otten en Diederik Smit, Hoor u. Hij is de vakbondsman die liever poldert dan demonstreert. De dominee die managementconsultant werd. De directeur slachtofferhulp die voorzitter werd van de vakbond CNV. Mijn gast van vandaag, Jaap Smeert, welkom. Er is wat afgepolderd de laatste tijd. Er was natuurlijk een sociaal akkoord tussen bonden, werkgevers en regering. Bleek onvoldoende draagvlak voor politiek, althans in de eerste kamer. Dus daarom was het nodig uh, om een herfstakkoord te sluiten tussen regering en oppositie. En het CNV, u was opmerkelijk snel positief eigenlijk over dat herfstakkoord. Dat kon ook, omdat als je ziet wat er uh, in dat herfstakkoord van het sociaal akkoord overgebleven is, vooral ga ik een beetje de draad kwijt met al die akkoorden. Ja. Maar wat ik belangrijk vond om te zeggen. en dat was ook duidelijk. dat de kern van het sociaal akkoord overeind bleef. Ik had er was niet zoveel veranderd. Nee, er is iets in de, in de temporisering. In de, in de, uh, het implementeren is iets veranderd. Maar de kern, he, de, de oplossing die we hadden bedacht. voor uh, de WW en het ontslagrecht. en het aan het werk krijgen van uh, mensen met een afstand tot de, tot de arbeidsmarkt. en het verbeteren van de positie van de flexwerker. ja, dat is overeind gebleven. Ja, als we dan het, het CPB horen gisteren. die hebben dat dan het herfstakkoord ook weer doorberekend en zeggen. ja, eigenlijk. Komt er, komen er nauwelijks banen bij. Ja, maar dat is altijd een beetje um, een slag in de lucht. Uh, die 50.000 banen, ik, bedoel, ik heb van tevoren gedacht... dat zal echt niet volgend jaar gebeuren. Dat akkoord hadden we sowieso niet serieus moeten nemen. Ja, ik zeg wel dat je dat akkoord serieus moet nemen... maar die, die getallen van die banen die dat opleveren... dat is altijd een beetje een slag in de lucht. Nou, Dat blijkt nu ook. Van dat is a is het, Als het zich gaat realiseren, dan is het over een langere termijn... Uh, een veel langere termijn. Een veel langere termijn ja. Dus je moet het altijd wat relativeren. Maar, maar dat is toch ik... waar u als bond juist uh, voor een actie moet komen: werkgelegenheid. Ja, zeker, dat doen we ook. Maar wat ik veel, nog veel belangrijker maar Het is een slag in de lucht, zegt u. Nou ja, kijk, je moet dat relativeren. Als het gezegd wordt met een juichstemming... we hebben 50.000 banen bij elkaar getoverd... ja, dat is natuurlijk niet het geval. Dus dan blijkt eerst dat dat over langere termijn is. En nou ja, dan uh, die CPB-berekeningen zijn dan niet compleet... omdat het nog niet precies duidelijk is hoe die bezuinigingen worden doorgevoerd. Ja, wat belangrijker is in, in het hele verhaal, is dat... Um, partijen hun verantwoordelijkheid voor de zoveelste maal genomen hebben... en gezegd hebben, we kunnen het toch niet laten gebeuren... dat we weer in een crisis terechtkomen, een politieke crisis. Dan Gewoon het we... feit dat we nog een regering ja, ja, hebben. Ja, we moeten wel met elkaar verder, ja. ja. ja dat, dat het dan 700 miljoen meer kost, terwijl er eigenlijk niks veranderd is... dat is ook geen punt? Nou, er is wel wat veranderd. In dat begrotingsakkoord zijn wel meer oh. dingen veranderd... dan die paar dingen aan het sociale... Ja, dakkoord. 700 miljoen ongeveer. Ja, maar goed, er, is, er wordt meer geïnvesteerd in onderwijs. Daar zijn mijn onderwijsbond blij mee... Um, er is iets gedaan aan de belastingregels. Waardoor gezinnen met kinderen er wat beter uitspringen. Dus er is wel degelijk wat, wat gebeurt. Ik zeg niet dat ik overal sta te juichen. Maar wij kunnen niet op dit moment ons permitteren... om weer in een politieke crisis terecht te komen. Want dan staat het land gewoon stil. En, dat, en wat ik opvallend vind is dat al die oppositiepartijen... ook eigenlijk vaak hun repliek of een kritiek eindigen met... maar we moeten niet hebben dat het kabinet in elkaar klapt. Ja, behalve dan misschien de twee flankpartijen. Ja, dus daar bent u blij mee. Nou, we gaan het er zo direct uh, over hebben: over uh, actie voeren of niet, over staken of praten, over de toekomst van de vakbond, over uzelf. Maar eerst luisteren we even naar een lied dat Susanne Matthijs heeft geschreven nadat ze Google op uw naam. Jaap Smit, 900.000 Google-hits van een rijschoolhouder uit en helder. En een Edamse tegelzetter en een man die in de kranen verhuurt. In deze tijden bar en guur, ze werken hard, vrezen voor hun pensioen. Er is maar één man die iets kan doen, daar is de man die als oudste van vijf wordt geboren in Dorenspij. Zijn zus is gehandicapt. Daar is de man die u weer op hebt, Met een bijbelsverhaal. Van een melaats op een matje aan de openbare weg. En dan komt Jezus voorbij en zegt sta op en wandel. Dit heeft altijd impact als hij onderhandelt. Ook bij slachtoffer, hulp pas zijn kredel sta op en wandel. Yeah, yeah, yeah, yeah. En dan zal het precies geschieden zoals Jaap dat wil. Oh. Als u iemand kunt vertrouwen, is het Japie wel. wel. Wow. Het vleesgeworden poldermodel. Studeer theologie terwijl hij liever die. Hij heeft liefde voor iedereen, voor zijn grijze achterwand. Voor de voorwand en ook voor de onderkant. Hij sleept iedereen door de crisis heen, deze predikant. Als u feest voor uw pensioen, Jaap Smit van het CNV. Oeh -oeh -oeh. Als u niet weet wat u moet doen, Jaap Smit van het CNV. Wees niet voor een woeste zee. Zijn onder zijn vleugels mee. Sta op en wandel, je bent toch geen watje. En heb je geen benen, koop dan een fatsoenlijk matje. Jaap Smit van het CNV. <tiedacht> Milieu van Bodegraven, Vera Kee en Susanne Mathijsen. Over mijn gast Jaap Smit. Klopt klopte net wat ze zongen? De ja, aanhef als ik even de weg kwijt met al die japen smitten. Dat komt dat je zo'n onze naam hebt. Maar de rest, dat ja, fantastisch. Klopt. Dat was herkenbaar. Ja, zeer. ja, De man van de Bijbelcitaten. Want dat kwam steeds terug. Hè? Sta op en wandel. Dat, dat gebruikt u in onderhandelingen, zo'n citaat? Nou, in, in onderhandelingen niet precies. Maar ik heb, het wel eens, ik heb het ook wel eens tegen Mark Rutte verteld. toen ik met hem een cadetje had in het torentje. En uh, toen zei ik: dat ging over de wet werken naar vermogen. Hè, de participatiewet. Ik zei: hoor eens, Mark, de, de helft van het verhaal koop ik van je. Als je zegt werk naar vermogen, dan is dat alsof je tegen iemand een halen. Ik gebruik die verhalen als een metafoor. Ik zeg dat is het alsof je tegen iemand die langs de kant van de weg zit. En in de marge van de samenleving zit en niet mee kan doen. zijn hand ophoudt en een aalmoes vraagt. Uh, en Iemand loopt voorbij en die gooit niet achteloos een muntje... maar die kijkt die vent aan en zegt sta op en wandel. Ik heb het beeld heel vaak gebruikt, ook, ook in dat gesprek. Ik zeg, Zoals dat... Jezus ooit deed bij een verlander. Het ja, is, is natuurlijk een paraphrase. Uh, het maakt gebruik van een een metafoor. Dus goed dat Mark Rutte al die mensen aanspreekt op wat ze kunnen. Ja, wat zou u zeggen? Ik zeg alleen, die helft van je verhaal koop ik. Maar als die oproep sta op en wandel zich alleen maar vertaalt... in een kille bezuiniging, dan schop je in feite dat matje... onder die ventse kont vandaan en dan zit je op de kale grond. Dus er hoort ook bij als je tegen iemand zegt... sta op een wandel, een uitgestoken hand... en iemand in de benen helpen en zorgen dat hij het ook mee kan doen. Ik heb het ook vaak gebruikt, dat beeld toen ik uh, bij slachtoffer op Nederland uh, directeur was, van sommige mensen. Uh, laat ik zeggen, als men mij daar vroeg van wat is je werk precies? Ik zeg, ik, ik loop langs die mensen ik zeg sta op een wandel... en ik geef ze de uitgestoken hand en ik zorg dat ze... of ik uh, zo goed als zo kwaad weer kunnen lopen. Sommige mensen. En en, want dat die uh, verlamden in de Bijbel weer ging lopen... is natuurlijk een sprookje. Nou ja, ik, denk, ik heb er wel eens een preek over gemaakt toen ik nog predikant was. En ik denk dat die fans zich helemaal kapot schrok toen hij dat hoorde. Want hij dacht, shit, nou moet ik dus ook mee gaan doen. Laat mij dan op dat matje zitten. Ja. U wilde dieraars worden ooit, ja. maar werd dominee. Dat is een ja, vallende switch. Ja, ja. ja, ik dacht, ik ga eens dus doen wat erop lijkt. Nee, maar ik, uh, ik werd uitgeloofd voor diergeneeskunde. Dat is de overeenkomst? <laughs> die heb ik ook nog niet gevonden. Oh. Maar ik, uh, ik was uitgeloofd voor diergeneeskunde, diergeneeskunde na mijn middelbare school... En toen dacht ik, ja, dan kan ik kan ook wel iets gaan doen... wat er net op lijkt, maar het net niet is. En ik hou niet van dingen die het net niet zijn. Dan maar iets heel anders. Ja, maar dat had ook wel te maken met... die dubbelheid zie je ook een beetje mijn loopbaan. Uh, ik ben aan de ene, ik noem mezelf een, een pragmatisch idealist... of een bevlogen realist. En die twee kanten zie je constant terugkomen. Dus ik heb toen, omdat ik, wat ik zei... prettig gereformeerd opgevoed was, met andere woorden... ik was op een prettige manier met... kerkelijke traditie en geloof opgegroeid. Ik heb dat nooit ervaren. Zoals het ook nooit ons vertelde is een knellende band... van iets wat, wat met mogen en moeten... Uh, dus ik uh, heb toen besloten, dan ga ik een jaar theologie studeren. Maar ervan uitgaande dat het een jaar was. En toen werd ik weer uitgeloot. Het eerste jaar ben ik alleen maar boos geweest... en heb ik alleen maar aan auto's gesleuteld en wedstrijd geroeid En gedacht, nou, dat jaartje, dat kom ik wel door... en dan ga ik alsnog die switch maken. Toen werd ik weer uitgeloot. Zelfs voor biologie, wat ik als tweede keuze had opgegeven. Maar nou, goed, te lang verhaal kort te maken. Ik heb die studie uiteindelijk afgemaakt en beslissend is geweest... en aan het eind van mijn derde jaar... Of aan het eind van mijn tweede jaar werd ik ingeloopt voor diagnostiek. Toen was ik dat puberale idealisme van ik liever met dieren, omdat met mensen was ik kwijt. Ik denk, weet je wat? Ik wil arts worden. Dat heb ik me ingeschreven voor medicijnen. En aan het eind van mijn derde studiejaar, ik was net een beetje op gang gekomen, werd ik gebeld door de rector van mijn oude school. En dat is beslissend geweest in mijn keuze. Ik had in Leiden op school gezeten. Ik studeerde in Leiden. De rector belde mij op en zei: Jaap, ik heb een baantje voor je als leraar. Ik wil dat je terugkomt. Ik was net drie jaar van die school af. En ik liep me ompraten en ik was dus. Uh, en dat was maatschappijleraar nee, waar je theologie, godsdienstleraar. Ah ja. En, uh, dus ik kwam drie jaar later terug op diezelfde school. En ik ja. had uh, kinderen in de klas die mij nog herkenden. Dus eindelijk zijn kandidaat. Maar toen ik dus ja had gezegd tegen die rector... kreeg ik een week of twee weken later... toen ik ingeloten was van medicijnen. Nou, toen heb ik dus een week lang echt enorm diep nagedacht... van ga ik die switch nou nog maken? Of zeg ik joh, er zijn vele wegen die de Rome Ik leiden. heb nu werk. Maakt het, maak het maar af. Ja, nou ja, u werd dus dominee. Van dominee werd u ook weer zo'n opvallende switch. Management consultant. Toch iets heel anders ja. overigens. En van management consultant uh, ging u naar de... Uh, werd directeur hè, van slachtofferhulp... En, en, en nu dus voorzitter van de vakbond CNV. Een grillige carrière, Kortom. Ja, toch klopt het wat mij betreft helemaal. Toen ik predikant werd, wist ik vanaf uh, het begin... ik ga dat een tijd doen, maar niet mijn hele leven. Dat, uh, daar was die wereld mij al heel snel wat te klein voor. Ik zie daar trouwens wel overeenkomst, hoor, tussen voorzitter, CNV of predikant. Ja, maar de slachtofferhulp Nederland past er ook heel goed bij. En uh, als ik u vertel wat ik uh, bij KPMG destijds ook daar binnenkwam... Uh, daar startte ze een winkeltje, om het maar zo te zeggen, een praktijk die ze toelegden op uh, counseling en coaching van topmanagement. En Eigenlijk dacht ik, ja wat, wat is het verschil? De context is anders, het jargon is anders, en het tarief is anders. Maar met iemand aan, aan de praat gaan over waarom doe je de dingen die je doet... en vind je dat het bijdraagt aan de zin van je ging bestaan? ging over de ethische kant van zaken ja. doen. Ja, dus het was een soort seculier pastoraat, heb ik dat maar genoemd. Ja, toch nog even dat herfstakkoord waar we over beginnen. Uh, het was een beetje verwarrend, want ja, enerzijds zegt u, zoals in het begin... het is goed hè, dat het akkoord er is. En uh, Tegelijkertijd was u toch ook samen met het F FNV uh, ontevreden... over de manier waarop het tot stand is gekomen. De manier waarop het herfstakkoord tot stand ja. gekomen is. Nou ja, kijk, ik heb uh, in die weken daarvoor voortdurend geroepen van blijf nou met je handen van het akkoord af. Want het is een goed akkoord. Van het sociale akkoord. Van het sociale akkoord. Ja, ja we moeten het even. Ja. Noemen. Blijf met je handen van het sociale akkoord af. Dat is zorgvuldig uitonderhandeld. Een totaalpakket. En als je daarin gaat lopen shoppen, dan, uh, dan, ja, dan valt het uit elkaar. En, dat, uh, en wees er zo nog op. En uh, ik heb ook voortdurend geroepen. Ja, natuurlijk, de politiek heeft de primatus. Maar... maar we wilden er niet bij zitten bij die onderhandelingen over dat nieuwe herfstakkoord. Nee, maar daar werden ze ook niet voor uitgenodigd. Had u dat wel gedaan dan? Nee, we hebben van het begin af aan gezegd... kabinet, wij hebben uh, uh, dit met u uit onderhandeld. Het is ook uw akkoord. Dit ligt er en dit is goed. Dit ligt er en het is aan u, uh, omdat ze ja. er uh, tot een goed einde... Maar toch vond uw grote broer, de FNV, het zelfs onbehoorlijk, geloof ik... onfatsoenlijk, dat soort termen. Ja. Uh, ja dat er toch iets gesleuteld was aan het sociaal akkoord. Ja, ja, dat is maar net... Ik heb in die discussie vaak de, de, ook de vergelijking gemaakt... tussen de rekkelijken en de preciezen. Dat vind je de theologie ook vaak. U bent de rekkelijken. Ja, ik vind dat je moet kijken... van wat is nou uiteindelijk van overgebleven. He, dus de kern is er, de inhoud is overeind gebleven. Dan kan ik wel gaan roepen, roepen van nou dat halve jaar, jonge we hebben het over. Maar dat krijg ik recht in mijn gezicht terug. Gezeur ja, we, we, he, dus... van het FNV? Nee, dat ga ik natuurlijk niet zo noemen. Uh, maar, de, de, de, zeg maar die zitten daar wat preciezer in dan wij in dat geval. He, dus je kunt zeggen, dan mag geen titel of jota veranderen aan dat... geen punt of geen komma veranderen aan het sociaal akkoord. En dan is elke verandering is dus dat het sociaal akkoord verbroken is. Ja, nou ja, er speelt natuurlijk nog iets anders. Want er wordt daarbij natuurlijk ook 6 miljard bezuinigd en daar eh, met name... Het de uh, CNV komt daar tegen in het gedeelte. Die gaan er ook tegen demonstreren, het CNV ook? Dat weten we nog niet, vooralsnog niet. Uh, vooralsnog niet? Want... Nou ja, kijk, wij pijlen op dit moment bij onze leden hoe zij tegen een aantal, een aantal dingen aankijken. En ze krijgen de kans om dat, of de gelegenheid om dat uh, te uiten. Maar ik, ik, Als uw leden in meerderheid zeggen wij willen demonstreren, dan gaat het CNV dus mee? Mijn leden natuurlijk zeg al maar, mas zeggen uh, uh, ja, wij zijn een ledenorganisatie. Wat vindt u zelf? Uh, ik heb er steeds van gezegd, wij, uh, wij zien de noodzaak van het op orde brengen van uh, onze huishoudboek. On, on, uh, Ook voor die 6 miljard bezuinigen, Of dat 6 miljard moet zijn. Ik heb in het recente verleden vaak uh, geprotesteerd tegen die 3%, uh, dat heb ik 3% fetichisme genoemd. Van, uh, We mogen het begrotingskort niet uh, groter laten worden dan ja. die 3% van Europa. Een regering is volgens mij meer dan boekhouden. Ik heb het ook vaak vergeleken. Maar we gaan het nu iets overschrijden. Precies, dus nu is er een bedrag afgesproken. Nou, daar kun je over discussiëren, ja of nee. Maar dat wij met elkaar een stapje terug moeten doen... dat is gewoon overduidelijk. Het gaat alleen om de vraag in welk tempo doen we dat. En zonder dat we daar dingen allemaal mee kapot maken. Maar gewoon rabiaat zeggen, wij zijn tegen elke bezuiniging. Ja, dat gaat Dat onze CNV. Dat de regering met dat nieuwe herfstakkoord is gekomen... is volgens sommige... Mensen in teken, uh, ja dat de positie van de vakbonden ook niet meer zoveel voorstelt. Ik vind dat je dat niet kunt zeggen, getuigt het feit dat het sociale akkoord overeind gebleven is. En dat is ook serieus genomen. Ik heb zelfs uh, Alexander Pechtold met waardering horen spreken. En met respect horen spreken over uh, de polder. En wat, uh, Natuurlijk, er wordt veel stroop om allerlei monden gesmeerd. Maar tegelijkertijd hebben ze zich uh, niks meer aangetrokken van wat er lag. En uh, veranderd wat ze zelf wilden. Nee, dat is toch niet waar? Dan komen we toch weer bij de, de spoedelskern. Wat is er veranderd aan het sociale akkoord? Dat is de invoering van twee regels of twee, twee zaken... die wij nou juist iets naar achter hadden verplaatst... gezien de economische... Soepeling van ons. Slagrecht en de, de, de deur nou, van de WW. Die gaan iets naar voren. Ja. En de versoepeling van de ontslagrecht gaat ook gepaard... met het eerder uh, zeg maar, versterken van de positie van de flexwerker. Ja, Maar dingen waar, waar u tegen was, u wilde niet dat het zo snel gebeurde... en u bent een belangenclub, u moet de belangen van de nee. leden behartigen. Ja, maar toch u kunt dan... we allemaal zeg maar, constant op je sterren en strepen staan op dit moment. En de zaak op slot zetten. Dat heb ik ook meteen naar de Algemene Politieke Beschouwingen gezegd... toen mij er iets over gevraagd werd. Ik bedoel, we kunnen wel elke keer iedereen een deur in zijn gezicht dichtslaan... maar dan komen we met elkaar niet verder. En ik vind dat ook dat de opdracht is en ook de verantwoordelijkheid is... van zowel de politiek en ook van ons. Maar is het niet zo dat, dat dan toch even, het, de opmerking die ook natuurlijk vaker valt... dat gezien uh, uh, uw vergrijzend ledenbestand, de afkalving, uh, zelfs als het om de vakbonden in zijn totaliteit gaat... niet zo dat de positie van de vakbond toch steeds zwakker wordt? Nou, nog steeds is bijna 20% in Nederland georganiseerd. 1 op de 5. Ja, nou, ja, grond, dus 80% je, niet. Dat vind je maar in weinig landen. Als ik vertel dat uh, wereldwijd het uh, gemiddelde is. Ik, zoals vorige week was ik in Brussel bij een vergadering van de International Trade Union Confederation. De wereldvakbond waar de hele wereld aan tafel zit. Ja, over de hele wereld genomen is het 7%. Ja, maar het wordt minder en de leden worden ouder. Ja, dat, maar dat geldt voor heel veel verenigingen. Ik weet, uh, voor omroepverenigingen geldt het ook trouwens. Dus vertegenwoordigt u maar een heel klein niet als nee, deel Nee, want als je, als je onderzoek doet uh, naar uh, hoe mensen het werk van de vakbond waarderen. Uh, het regelen van goede coo's en arbeidsvoorwaarden noem maar op dan blijkt dat toch altijd nog een heel groot vertrouwen te zijn... in het werk van, van wat de bonden doen. Maar willen we een beetje toekomst hebben... moet u toch zorgen dat die jongeren lid worden? Absoluut, absoluut. En dat is ook uh, waar ik voor gekomen ben. Uh, uh, en toen ik drieënhalf uh, jaar geleden gevraagd werd als outsider... om voorzitter te worden van het CNV... want ik heb geen vakbondsverleden... Ja. Toen heb ik ook gezegd, ja, dan zullen we wel met elkaar moeten werken... aan een modernisering van die vakbeweging. En oh, dat... niet pensioenplannen onderschrijven waar de jongeren voor moeten betalen. Nou, ik heb ook voortdurend geroepen van, ik wil niet naar huis... met een, uh, een pensioenakkoord uh, waarmee ik niet mijn eigen kinderen... van 25 en 27 recht in de ogen kan kijken. Ja, Die heeft u proeflid gemaakt hè, van, ja. van het CNV. Zijn ze dat nog Zijn ze eigenlijk? Op, ja. Nog steeds? Ja, nog ja, steeds dochter, tevreden? Mijn dochter beeld op het, het proeflidmaatschap voorbij. Was, pap, die, uh, die jonge gast heeft aan de, die hing aan de telefoon. Of ik lid blijf, wat moet ik doen? Ik zei, ja, wat denk je, meid? U, uw dochter doet nog gewoon wat u zegt Zegt nee, die dat is wel fijn. Die neemt bijna ja. advies ter harte. Oh, Oké, okay. ja. maar die pensioenplan, ja, wat ik zeg, ik bedoel, dat is natuurlijk de grote klacht. Hè, die jongeren van ja, wij draaien eigenlijk op voor het behoud van rechten van ouderen. Ja, maar dat zo hoor ik ook uh, tot, voor, tot voor kort 50-plus dat voortdurend roepen. Uh, die, die, die, die discussie over die iedereen plus. klaagt, wat bedoelt ja. Iedereen klaagt, ja. Ik denk soms als het met maar misschien alle... hebben de jongeren wel gelijk. Ja, Zegt de het ook wel. Kunst... Dat weet u niet. Nee, de, kunst, nou, de, kunst, nou, de kunst is dat je die belangen met elkaar in balans brengt. Het last... komt er toch op neer, even dan, ja, die paar feiten die dan steeds jongeren betalen. De AOW, hè? voor de oudere jongeren moeten veel langer gaan werken. Ik betaal ook de AOW van mijn eigen vader en moeder. Ja, u ook, maar de jongeren ook. En alles wat nu verslechtert aan de pensioenen... verslechtert ook voor de jongeren, kortom. Ja, de daarom... saldo zijn ze in totaal meer de klos, of niet? Nou ah ja, kijk, er worden heel veel van dat soort dingen geroepen. Uh, wat nu gebeurt is dat we met, met z'n allen om de tafel zitten... om te zorgen dat die pijn eerlijk verdeeld wordt. En uh, kijk, ik kan u vertellen... laatst kwam een gepensioneerde op me af... en die zei van, ik bleef gestolen. Ik zeg, hoezo? Hij zei, 65 euro minder pensioen. Ik zeg, nou, hoeveel heb je? Toen werd het even stil. En toen zei ik, ja, wat wil je nou? Dat ik hiervoor ga lopen stamvoet Want hij had een ruim pensioen. Ja, een ruim pensioen. Ja. Ja. En dan ging het om het principe. Ik zie: ja, als we allemaal zo tegen dit probleem aankijken... dan komen we dus nergens. Dus hm. uh, we zullen met elkaar die pijn moeten verdelen. Want dat is het lastige van deze tijd. We hebben jaren op de pof geleefd. We hebben voortdurend een voorschot genomen op groei... die vanzelfsprekend was, maar die er niet meer is. Ja. Dus we zullen echt met elkaar een aantal pijnlijke maatregelen moeten accepteren. U, u kondigde uh, eigenlijk gisteren een soort van fusie aan he, met, uh, ja. met de Unie. De vakbond ook voor uh, wat hoger personeel. Uh, en, en u voegde daar vanochtend ook op deze zender aan toe... dat het CNV uh, niet, niet zo'n prioriteit moet stellen bij de C van het christelijke. Nou ja, kijk, dat is nog ter, een, een, een, een overblijfsel uit de tijd van de verzuiling. En uh, nou, Ik vind het wel aardig dat ik als theoloog dat zelf uh, op die manier aan de orde stel. Ja. Um, uh, ik heb daar in, in, in, een paar maanden geleden in, in Trouw een keer een interview over gegeven. En gezegd, wij moeten uh, zien dat de tijden veranderen. En die C is voor sommige mensen, maakt dat het CNV ontoegankelijk. Omdat ze zeggen... Ik hoor heel veel mensen tegen me zeggen... Jaap, het verhaal dat jij namens het CNV vertelt... en de wijze waarop het CNV zich opstelt... spreekt me zeer aan, ik zou wel lid willen horen... maar ik heb niks met die C. Dus weg met die C? Nee, dat zeg ik niet. Ik oh. zeg dat je die C uh, een andere plek moet geven. Je moet je niet opsluiten in je identiteit. Want dan word je inderdaad gewoon een marginaal verschijnsel. Maar dan kun je toch veel beter samengaan, of opgaan... misschien zelfs in een hele grote vakbeweging... samen met het FNV? Ja, dat zal nu niet gebeuren. Uh, maar dat wij zeg maar, uh, openstaan voor samenwerking met andere clubs... dat is nu wel duidelijk en dat... Uh, ik moet zeggen dat het me ook opviel. dat Ik had gedacht daarmee een geweldig taboe aan te raken binnen het CNV. Maar het dat is niet zo? De achterban vindt het prima? Nou, er zullen best mensen zijn. Ik heb een paar brieven gehad van mensen die, die uh, uh, mij waarschuwden voor dingen. Van gooi dat niet weg? Nee, ik heb ook gezegd ik gooi dat niet weg. Maar wat houdt die C dan nog in als u hem niet weggooit? Je kunt ons aanspreken op de beginselen waarop wij ons den, doen en denken baseren. En dat zijn de christelijk sociale beginselen. In die zin is die C dus cruciaal? Die blijft zeg maar, in zoverre kies. De basis inclusie. van het werken, van het denken. Jawel, maar goed. C wordt vaak verstaan als kerkelijk. En dat is het natuurlijk al lang niet meer. He, dus, uh, niet de C, maar de K moet eruit. Nou, die zit er niet eens in. Maar als men die associatie maakt, dan, uh, dan laat ik zeggen, maak je een hoge drempel... voor mensen die daar niks mee en hebben. En ook de associatie met het CDA? Nou, die is in deze discussie niet belangrijk geweest. Want men denkt altijd wel dat wij een en dezelfde partij zijn... maar we hebben gewoon een aparte, een eigen verantwoordelijkheid. Ja, wat heb... vindt u van de opstelling van het CDA... die besloten hebben niet mee te onderhandelen met het herfstakkoord? Nou, ze hebben er voor een, een, een lange tijd wel mee onderhandeld. Uh, ik, uh, ik, laat ik, zeggen, ik, ik vind het op zich jammer dat partijen nu daar uitstappen. Omdat um, laat ik, zeggen, ik ben zelf op dit moment volstrekt niet meer geïnteresseerd in partijpolitiek. Uh, Zij kiezen echt voor oppositie. Veel... Ze halen de VVD ja. ongeveer rechts in op dit moment. Dat lijkt op een aantal punten lijkt het zo. Uh, laat ik er maar ophouden dat ik eraan moet wennen. Uh, <laughs> Uh, en dat ik de manier waarop zij ook aanvankelijk met het sociale akkoord omgingen uh, niet erg op prijs stelde. Dat heb ik ook een aantal keren openlijk gezegd. Maar laat ik, zeggen, ik heb daar ook de alle ruimte en vrijheid voor om te vinden wat ik er als CNV zelf aan vind. Ik loop niet aan het lijntje en andersom. Uh, u zit tot volgend jaar. Gaat u daarna de politiek in om het namens het CDA beter te doen? Nou ja, u ziet uh, aan mijn carrière dat er elke keer onverwachte Heel gillig, dus hè? het kan. Maar misschien uh, ga ik ook wel gewoon door. U zegt geen nee. Ik dank u wel voor dit gesprek. Ja, nee, ik zeg. Jaap Smit, CNV-voorzitter. Zo direct meer in live. Blijf blijven. Avro. Zondagmiddag in de perstribune presentator Peter van der Vorst over zijn verslaving aan het tv-vak. Pas om de 16e ben ik wat meer naar buiten gekomen toen ik toen ging ik bij de ziekenomroep werken. En daar ontmoette ik gelijkgestemd, zeg maar. En toen bloeide ik echt op. Ook een gesprek met oud-wereldkampioen de drie banden René van Bracht. Ik ben daar hartstikke trots op. Ja, ik voel me eigenlijk een, een voorrecht persoon dat je dat mee mag maken. Verder kassie kijken en op het antwoordapparaat klachten over de steeds fellere concurrentiestrijd in tv-reclames.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 Meer service, meer zekerheid. Dankzij onze klanten zijn we geworden wie we nu zijn. National Academic. De verzekeraar voor hoge opgeleiden. Ontdek ons op na.nl Bokspring Starline. Bekijk dit voordelige werk tijdens de Poelman-expositie. Poelman.nl Ontdek onze lage premie. National Academic. De verzekeraar voor hoge opgeleiden. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er één. En daar ook. En daar...